Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een van de fietsers die gisteren werden aangediend vlak na het incident zou hebben gesproken tegen de VRT. Bij het incident kwamen vier mensen om onder wie een Nederlandse man. De lokale autoriteiten sluiten niet uit dat het een aanslag was. De minister van Binnenlandse Zaken van Tajikistan zegt... dat met alles rekening wordt gehouden. Een ongeluk, een beroving, maar ook een terroristische daad. Er zit één verdachte vast. Andere verdachten die zich verzetten tegen hun arrestatie... zouden door de politie zijn gedood. In Rusland wordt woedend gereageerd op het voorstel... om de pensioenleeftijd te verhogen. Door het hele land zijn demonstraties. Zo gingen er dit week -einde in Moskou duizenden mensen de straat op. Voor, voor vrouwen gaat de pensioenleeftijd van 55 naar 63. Mannen mogen pas op hun 65e straks met pensioen. Nu is dat met 60 jaar... Russen zijn vooral boos omdat de levensverwachting van de Russische man 66 jaar is. Veel mensen zouden dus tot het einde van hun leven moeten werken. De regering van president Poetin wil de pensioenleeftijd verhogen om geld vrij te maken voor onder meer de verbetering van de gezondheidszorg in Rusland en hogere lonen. De drukste dag van het jaar op Schiphol verloopt tot nu toe zonder al te veel problemen. Reizigers hoeven niet eerder weg van huis om op tijd het vliegtuig te halen, zegt een woordvoerder. Vandaag krijgt Schiphol 233.000 passagiers te verwerken. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan op een gemiddelde dag. Er is 20% meer personeel ingezet om alles in goede banen te leiden. Reizigers merken ook weinig van de stakingsacties van beveiligers voor een hoger loon. Volgens Schiphol is afgesproken dat ze niet op de drukste momenten het werk mogen neerleggen. Het weer, zonnig en warm, 25 tot 31 graden. De komende uren is er plaatselijk kans op een onweersbui. Morgen meer bewolking en buien met kans op onweer. En het is dan ook iets minder warm. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Best man. Now lightning strikes at eight, so you better not be late. For this rubber duck and jam is fun, fun, love. Yeah, reggae night. We come together.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 Vodka en met poking Tussen reddingsbanden. Ah. En dan ziet u weer.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 wij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 Cuando se marea a dolores, cuando se quemada amores, cuando se anima a su vela, cuando se inma, cuando se anima leadores, cuando se, se quemada amores, cuando se anima a su vela, cuando se inma las amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra que yo siempre canta Dolores, cuando se imae a dolore, cuando se hinten mal, cuando se ima la su vela, cuando se ima la motore, cuando se imae a dolores, cuando se mal labores, cuando se inmazuela, cuando se irma la baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taila que yo siempre cantaré Cuando se marea dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta ronda la guitarra en ben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 Fireball.